Het is prachtig als we gewoon kijken om ons heen en we kijken in de wereld naar alles wat we kunnen zien. Wat zien we dan? Leven. Ik vind het zo mooi, ik heb achter in de tuin een kastanjeboom staan, een wilde kastanjeboom. Ik denk ongeveer 200, 250 jaar oud. Het is een bezienswaardigheid, het is een enorm ding. ja. En uh, van het voorjaar we gaan natuurlijk naar het voorjaar toe dan explodeert die in allemaal kaarsen in witte kaarsen dan is het één grote witte prachtige boom dan wat later gaat het altijd bij ons in de tuin sneeuwen bij niemand anders en in het najaar dan word je gebombardeerd met vele, tien, misschien honderdduizenden wilde kastanjes. En die kastanjes die raap ik dan met mijn kleinzoon en mijn kleindochter en als die, die net gevallen zijn en die barsten open, dan haal ik hem eruit en het zijn het, het, het, het prachtig glanzende kastanje. En dan is gewoon de simpelheid als ik kijk naar die kastanje. Ik denk wat is dat? De vrucht. Dus in die vrucht, daar zie je het ook, zit alles in. Voor wat? Om dat te worden. Alles zit erin. Ik geniet zo van kleinkinderen. Ik zei verleden week of de week tevoren bij ons in de gemeente, ter afsluiting, ik zeg, ik vraag me toch heel vaak af, wat moet ik met die kinderen, met mijn kinderen? Je, ja, wat een tocht ga je af en toe met die lui. Niet dan? Ik zeg, en ik heb het me afgevraagd. Tot het moment dat. En ik had het helemaal niet gepland. Maar toen ging de deur open. Waar je bij ons achter naar de sacristie gaat. Mijn kleindochter komt eruit. Rent naar me toe. En zegt, opa, opa, opa. Ik til haar op. En zij kust en knuffelt mij op een manier. Ik zeg, kijk. Toen ik kleinkinderen kreeg. Toen begreep ik waarom wij kinderen hebben. Of niet zo. Ja. Geet wij vermogelijk, toch Wim? Ja, als je daar niet geweest bent, dan hoop ik maar één ding. Dat je er komt. Maar we hebben Simga, Daniel, het oudste, die altijd trots aan iedereen, zeg ik, als ik ergens ben, Sim, ga vertel jij eens aan die meneer, mevrouw of aan die mensen. wat jij gedaan hebt, wat niemand in de wereld heeft gekund. En dan zegt hij: ik heb jou opa gemaakt. Alles wat erna komt, niet meer. Hij heeft mij opa gemaakt. En dan zie je een kereltje. En voor jongens af aan is het een kereltje. Alles zit daarin, zo klein als het is. Hij gaat door het huis, al wil zijn moeder dat niet. Schietend, zwaarde, rammend, weet ik veel wat hij allemaal doet. En daarna kwam Tehila, onze kleindochter. En zo klein als ze zijn, weten ze gewoon, ik ben een grietje. Ik flirt. Zo klein als ze zijn ik ga aan de potje zitten en aan de zalf en aan de rommel simgenoot gedaan die gaat toch niet met lippenstift of met... Weet je? dus alles alles zit erin alles wat je aanschouwt alles draagt alles in zich om wat? om te worden datgene waartoe het bestemd is dat is wat wij ook dienen te zien en het punt is dat als we dat al zien ja, zien we dat heel slecht bij onszelf maar alles wat we doen en alles wat we meemaken heeft uiteindelijk daarmee te maken laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis dat is wat God heeft gesteld en vandaar is de tocht begonnen. Maar alles is verborgen. En het is een zoektocht. En het interessante is, een aspect van die zoektocht, is dat we met elkaar zijn en dat we bij elkaar komen om één reden, om Hem. En dan zeggen we ook om Hem te eren. Klopt dat? En dan hoor je, en dat is niet uniek, dat er dingen gebeuren in een gemeente waarvan je denkt, ouch. Er zijn altijd partijen. Er zijn voors, er zijn tegens en wat niet meer zijn. En het interessante is dat we vandaag de parasje hebben en die gaat over... Verhoudingen. Hoe relateren wij ten opzichte van elkaar? Nou, nou, in die parasha gaat God een lijn aangeven. En welke lijn geeft hij aan? Waar begint God mee? Ik zal jullie eens even vertellen hoe jullie met mij God omgaan. Daar begin ik mee. Begint hij daarmee? Daar begint hij helemaal niet mee. Waar begint God dan mee? Nee, lieve mensen. Want ook over valse getuigen. er staat in Exodus, in de parashia van vandaag, gij zult geen vals gerucht voortbrengen. Uh, maar in Exodus 21 begint God de verhoudingen uit te leggen. En die begint met wat? Met zichzelf? Nooit? God begint nooit met zichzelf. Dat is al bij de opening zo. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. Duisternis zweefde boven de afgrond... En de geest van God zweeft over de wateren. Zelfs in die verhouding komt wat eerst. God altijd achteraan. Later heeft men gedacht, laten we dat omdraaien. Weet je dat, in vertalingen die we zijn gaan doen in het boek of weet ik veel wat, zijn ze het gaan omdraaien. Heeft je nooit gezien? Staat terecht. Maar goed. Dus verhoudingen. Hoe verhouden wij ons tot elkaar? En wat is nou zo interessant daaraan? Wat je ziet en al, bijna altijd meemaakt is dat er conflicten ontstaan. Hoe kunnen er nou conflicten ontstaan? Er wordt gezegd bijvoorbeeld van deze broeder, ja, dat hij Yeshua gaat afzweren. Of heeft afgezworen. Ik hoorde, er is een broeder, is Susha, die eerst in Yeshua geloofde en nu niet meer. Ik ben hier om u te vertellen dat het klinkklare onzin is. Wat is onzin? De onzin is dat iemand dus in hem gelooft. Ik heb een vriend... Ook ik heb een vriend. Ik heb een vriend in Israël. Hij is nu in Duitsland of in Zwitserland. Basel, Kanto. En uh, een hele, hele interessante knaap. En ik praat met hem, ook als we in Israël zijn. En hij zegt altijd tegen mij. Wat ik niet prettig vind, is als jij begint over de Torah. Ik zeg, wat is daar niet prettig aan voor jou? Hij zegt, dat zal ik je uitleggen. Ik zeg, leg uit. Hij zegt, ik ken zoveel vrienden die begonnen zijn te studeren in de Torah. En het eindigt ermee dat ze Jezus, Yeshua, who cares? Inderdaad, er is iets heel belangrijks en er is niks belangrijks in die naam. Zoveel mensen inderdaad die ook bij me komen en zeggen, als, als ik ergens kom, moet je zeggen, en dat is een heel naartrekje van mij, waar mensen absoluut niet die naam willen gebruiken, gebruik ik altijd de naam van Jezus. En als er iemand lef heeft om te zeggen, wij noemen hem Yeshua, dan zeg ik, ik noem hem Jezus. Heeft u er een probleem mee? Ja, en die gaan mij dan uitleggen dat het Yeshua is. Ben ik altijd blij, kan ik wat leren. Maar waarom doe ik dat? om uiteindelijk één ding erboven te krijgen. Wie denk je dat je bent? Ik heb mensen die hebben een, een, een, de Davidster. En die komen er met hele theo, theoretische toestanden aan. Het is uiteindelijk af uh, uh, fout. En het is van whatever. Ik zeg dan altijd. Voor mij is het, voor mij is het kosher. Voor mij is de Davidster kosher. Oh ik zeg, meer dan 6 miljoen mensen zijn ermee vergast dus voor mij is die koosje is gereinigd door het vuur uiteindelijk is dat met die naam is hem even tussendoor, met Jezus ook hoeveel martelaren zijn er om die naam in de oprechtheid van wat zij toen begrepen hebben hun leven gegeven Niemand gaat mij vertellen. En in de, in de theorie en in de naam en in alles enzovoort in de geschiedenis, weet ik redelijk, misschien wel beter dan meer een deel, hoe dat in elkaar steekt. Maar daar gaat het juist juist over. Wat is dat? Het verheffen van wie en wat ik ben, is een probleem. Dat is een probleem. Dus ik sprak met Rick en die zegt tegen mij... Ze zweren dan uiteindelijk. Dus ik zeg, die zweren dan je, uh, Jezus af, Yeshua af. Ik zeg, ja en? Wat maakt dat uit? Die zit me aan te kijken en die zegt, en die denkt, Dom, die begrijpt het Engels niet helemaal goed. En die gaat het nog een keer uitleggen. En ik laat haar helemaal gaan. En die is klaar. En die zegt, en het eindigt erop dat ze dan Jezus, Yeshua, verlogenen. Ik zeg ja, en? En hij kijkt me aan, ben je gek geworden? Ik zeg, ik, ik hoor heel goed wat je zegt. Ik zeg, maar de kern van de zaak is... Ze hebben nooit in hem geloofd. Als eenmaal de relatie in realiteit tot stand komt... de weg, de waarheid en het leven openbaar wordt... denk je dan... Dat je gaat switchen? Met andere woorden, wat toont het aan? Het toont aan, hij heeft hem nooit gekend. Het is een religieus verhaal, maar niet relationeel. En dat kun je zien in een simpelheid van dat leven tussen een man en een vrouw. Iemand die springt van het een naar het ander, of het nu binnen de denominaties is, of het gaat van christendom naar jodendom, van jodendom naar, naar islam, whatever, toont uiteindelijk in de basis één ding aan. Note de ontmoeting gehad. Toch? Dat is toch hetzelfde dat, dat ik met haar de relatie ben aangegaan en we krijgen een nieuwe buurvrouw en die groet ik en, die, en ik zeg die vind ik veel leuk wat, wat stelt die relatie dan voor die ik met haar gehad heb, dat moet iemand bij eens uitleggen Er is nooit geen relatie geweest het is een brevet van gehandicapt zijn en het niet niet begrijpen waar het feitelijk over gaat. Het aanvaarden van wie hij is, leidt altijd tot wat? Tot een bediening. Wat is de bediening? Shaul, onze vriend zegt heen. Iedereen heeft de bediening der verzoening ontvangen. Met andere woorden, als je werkelijk tot verzoening gekomen bent met hem, is dat wie en wat jij ook bent. Het, het, het allerlei toestanden die erop komen, inderdaad over de naam, over uh, allerlei theologische aspecten die sowieso er helemaal niets toe doen. Heel van mensen die altijd komen en inderdaad ook zeggen, God is één. Dan ben je bij mij het goede adres. Eén? Ja? Wat betekent dat dan? Leg mij uit wat dat betekent. Aan de basis ook de drie-eenheidsleer. Iemand moet mij eens uitleggen waar het over gaat. Over waar dat vandaan komt. Het is alleen een brevet dat we tot drie kunnen tellen. 1, 2, 3. God is één. Eén. Eén. Dat is wie God is. Wat is er dan voor één? Als iemand zo goed weet, hij is één, leg mij eruit, zeg ik, wat is dan voor één? Wat komt er voor één? Dus het punt is, en dat is, dat is voor mij wat ik met schande en schade aan het leren ben, is dat de bekrompenheid en ons ego het probleem is. En dat er één ding moet gebeuren, dat er ruimte gemaakt moet worden. Binnen wat? Binnen de regels. Als ik kom en mensen de fout maken om uit te nodigen in een gemeente die heel erg charismatisch is. Ja, dan vraag ik ook altijd. Wie van jullie is te vrij? En die reageren misschien iets anders dan jullie. Die gaan staan en die zwaaien en die klappen en zo. En dan zeg ik, waarom zie ik dan merendeel van u allemaal als gebonden hier zitten? Want dat is namelijk de realiteit. Omdat wij slogans en toestanden aannemen en daar gaan we voor staan. Het is niet iets meer of minder dan ik ben voor Ajax. Maar ik ben toch al van de Rotterdamse club voor vijndocht. Nou, jongen, gefeliciteerd. En u? Wat gaat ons dat brengen? Niets. Hoe kan iemand begrijpen wat daar staat? Is God en gat Geen twijfel mogelijk. Waarom? Dat is waar er staat maar het idee om te kunnen bevatten hoe dat in elkaar steekt is iets heel anders en is door theologie niet te doorgronden is er een quote formule om iets tot ons te kunnen nemen op een andere wijze ja die is er wat is dat dan? er zijn twee aspecten van belang om tot, laten we zeggen het is niet helemaal wat ik wil zeggen begripsvorming te kunnen komen het ene is kennis en het andere is openbaring daarom zegt het woord ook als, er geen open, als het volk geen openbaring heeft wat dan? verwildert het dan beginnen we te schrijven, hij, hey. hmm. ha, weet ik veel wat. Kennis is één. Wie is er verantwoordelijk voor kennis? Wij. Wie is er verantwoordelijk voor de openbaring? Wat is het verschil tussen openbaring en kennis? Het ene moet je iets voor doen. Moet je moeite voor doen. Ja? En daaruit vloeit zeg maar iets voort. Maar kennis, dat weten we allemaal nog, want de slag van Waterloo was: wanneer? Zeg, hoeveel? Dan moeten we gaan graven wat dat is. Dat heb je met kennis. Maar als, als openbaring komt en ik vraag iets, wat dan? Ga je dan denken? Nee, het is een onderdeel voor jou geworden. Dat wat God geopenbaard heeft, is niet iets als iemand mij vraagt hoe zit dat, dat ik denk, uh, oh ja, hoe zit dat ook alweer? Het is niet eens een gedachte. Het is een stuk van. Ja, dus de verborgenheid die God heeft en is... wordt. Dit boek noemen we... Ik vind dat we moeten schrappen. Maar dat is mijn gedachte. Ik zou het willen noemen... History. Met een hoofdletter his. En als ik het dan helemaal... zuiver zou willen doen... Slash her story. Wat is God? Een hij? Begrijp je? En het punt is niet zo, zo dat we tot conclusies komen. Dit is het standpunt, of dat is het standpunt. Het punt is dat we komen tot een relationele ontmoeting waarin hij, die verborgen is, zichtbaar wordt. Je kunt alles zeggen over Yeshua, het woord zegt, als je, wil, als je meer wil bekijken wie hij is, wie is hij dan? Ja, maar wie hij is, hij is Gods, en wat nog meer? Wat zegt dat woord? En daar gaat het om dat we links en rechts, als we door dat woord gaan, dat we weten dat er staat, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem, hoofdletter, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten, het zijn alle dingen zijn door hem tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Traduire, se trahir. Weet je wat het betekent? Vertalen is verraden. Het is niet te vertalen. En het verschil als we praten over het religieuze of het relationele. Dankjewel. Dus, als we erop doorgaan, ja, is dat een aspect waar we allemaal mee te maken hebben. En hoe zouden wij kunnen bevatten de eenheid die beschreven staat? Wat is het meest in het natuurlijke, voor de hand liggende, wat we daarvan kunnen begrijpen? Wat denkt u? De enige bevatting, als we willen praten over een gat, over één dan kan dat alleen maar gerefereerd worden naar liefde. In de liefde, waarin het natuurlijke ook al staat, twee worden, maar ze zijn, maar in de liefde zijn ze, als je leest in zijn woord, dan alles wat ik lees in zijn woord, gaat over hem. En als het ware, ervaar ik dat God zichzelf in, het zijn geen verhalen, maar in alles schildert God zichzelf in elk detail. Want hij die onzichtbaar is, maakt zichzelf zichtbaar. Dat is waar het feitelijk over gaat. En in de verborgenheden ligt dat besloten, en de Joden spreken er ook over, en het woord geeft dat ook aan, in dimensies. In dimensies van wat wij wel of niet geopenbaard krijgen, ja, geeft aan, enzovoort, enzovoort. En dat is altijd prachtig weer te geven met een plaatje wat ik toch een keer mee moet nemen. Dan kunnen we dat hier opzetten. En dat is een plaatje van een boom. En die is door iemand in, met de pen getekend tot in elk detail. En als ik dan vraag, wat ziet u? Dan is het een boom, zegt iedereen. Ja, ziet iemand nog wat meer? Wordt het stil. En als je het dan gaat aanwijzen, zegt ik volg nou eens dit... En opeens roept iemand. Ik zie een gezicht. Flijmscherp. Dat is openbaring. Als ik het ding weghaal en over een half uur later zet ik het weer neer. En ik vraag: wat ziet u? Denk je dan dat iedereen die zit? Een boom! Met andere woorden, openbaring wil zeggen. Eenmaal geopenbaard, dus eenmaal gezien, kan je het onmogelijk niet meer zien. Voor ons is dat van een absoluut belang. Toch? Van belang is dat wij ook naar elkaar en tot elkaar ons afvragen... Waarom wij reageren zoals we reageren, waarom wij denken zoals we denken. En als we ergens over praten, waar praten we dan over? Een van de grootste punten vind ik, ja, is dat niemand mag zeggen wat hij denkt. Want als iemand wat denkt en dat zegt, en dan is het maar weer de vraag wat een ander ontvangt, want daar zit alweer de wereld tussen, ja. zijn wij in no time erbij om te zeggen van, fout, wij geloven anders, of ik, of whatever, afgeserveerd en klaar. Ja? En we zijn allemaal fantastisch, zitten we bij elkaar, in allerlei verschillende clubs, die bewust of onbewust allemaal denken dat, ze, dat zij het bij het rechte eind hebben. Binnen wat? En als, dus, als we dus niet transparant kunnen zijn. Als we niet kunnen zeggen en praten met elkaar. Zonder dat er geslagen, zonder dat er scheuring, zonder dat... Ja, dan toont het maar één ding aan. Dat is dat, dat de basis nog niet eens gelegd is. En dat we dus in de verhouding... naar hem toe... het brevet van onvermogen afgeven. Niet wetende... wie hij is. De opdracht is... en dat schrijft je al over... om je met hem... te laten verzoenen. De shuva, de terugkeer van dingen. Terugkeren naar hem. Naar wat? Om te komen in de relatie. Zo gauw Adem en Eva de relatie hebben verbroken, wat werd er toen zichtbaar? Allerlei zaken, ja. En dat is verder gewoon gedegenereerd. Hij, die in de volheid van de tijd gekomen is, ja, heeft het tijdperk van het herstel ingeluid? Maar hoe dan? Waar wachten wij nu op? Waar. Maar waar wacht. Waar, waar, waar, dit tijdperk waarin we zitten, vraag ik me heel vaak af. En ik zeg niet dat dat wat ik zeg. de waarheid is. Maar ik vraag me af. en ik denk daarover. en ik bestudeer dat woord. en dan denk ik. Wat is het punt? Ik weet één ding zeker, toen, toen Yeshua gestorven, opgestaan en opgevaren is ten hemel, ja, de, alle de discipelen ervan uitgingen dat hij any moment terug kon komen. Totdat, ik denk, Paulus, Shaul, ja, de zaak doorkreeg dat dat niet het geval ging worden. En toen is men ook gaan schrijven, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Waarom? Wat is het punt waar wij uiteindelijk op wachten? Ja, maar ik heb het over specifiek. Ik bedoel, want als Joshua komt, ja, en hij de beelddrager is, wat is dan waarom, waarop we nog wachten? Als we teruggaan... Dan vinden we denk ik meer antwoorden. Want hij zegt, hij, die het eind. Dus als ik daar ga lezen wat zich ontvouwt. En ik kom bij mijn absolute favoriete onderwerp. Abraham en Sarah. Worden de zaken iets meer duidelijk. Er is namelijk niets nieuws wat hierin staat. Het enige, zoals ik het zie, is dat alles zich bevindt in cirkels. Ik bedoel, wij komen nu in de tijd bij zeg recycling, nou dat is wel een uitvinding. Het is nooit anders geweest dan een recycling, want alles recycelt. Zelfs dat wat ik lees in de verhalen, ja, komt elke keer weer terug... Alleen wat er gebeurd is, het volume groeit. En nogmaals, God sluit een verbond met Abraham. God is God, Abraham is de mens. En in het, in het zichtbaar maken van wat, wat, wat er daarover gaat, ja, speelt Abraham God en Sarah speelt de mens. En als Abraham en Sarah, als je het verhaal leest, ja, dan wordt duidelijk dat Abraham alle potentie heeft en Sarah is dood. En Abraham draagt zaad, nog steeds levend, en Sarah is doodzaad. Dit is exact wat de situatie van ons mensen is. Maar het verbond wat, Abraham, wat God sluit met Abraham en het verbond wat Abraham heeft met Sarah is identiek. Het is beide een bloedverbond. Abraham heeft één grote zorg. En dat is uiteindelijk, wat heeft hij niet? Hij heeft geen erfgenaam. Toen uiteindelijk de erfgenaam een feit werd, had Abraham een tweede probleem. Geen vrouw. Geen vrouw voor zijn. Er is geen verbond als er niet minimaal wat is. Twee. Wat is de belofte aan Yeshua? Een bruid. Wat moet die bruid zijn? Wie is die bruid en wat moet die bruid zijn? Dat kun je zien als je het verhaal leest. Eliezer, beeld van Gods geest, gaat wat halen. Wat zoekt hij? Wat moet er zijn? Wat zijn de voorwaarden voor die bruid? Die zijn helemaal omschreven. En die bruid moest gehaald worden waaruit? Uit het geslacht van wie? Van Abraham. Niet ergens anders uit. En lieve mensen, het is zo onwaarschijnlijk om te studeren en te bestuderen. En dat kun je niet meer doen dan dag en nacht. Voor wat? Om, de, om uiteindelijk een relatie tot stand te brengen. En als je zegt, hoe breng ik die relatie dan tot stand? Kun je precies lezen wat erin staat. En binnen het natuurlijke, in de simpelheid, kunnen we heel veel dingen gewoon waarnemen. Ook in het gevecht. Van het, het, het gevecht tussen de absolute liefde die ons bindt en ook hetzelfde wat ons uiteindelijk scheidt. De joden noemen het hooglied Noemen de joden in de Tenach het heilige der heiligen. Daar, daar lees je ook de enorme drang tot bij elkaar te komen. Maar, maar aan de andere kant de absolute onmogelijkheid om dat voor elkaar te krijgen. Dat is ook wat Jehoel aangeeft. Dat is ook wat we zien en proeven. Dus... Wat nodig is om het verbond te installeren, is wat? Ja, dus als je ziet wat er gebeurt, ook met aspect tot Abraham en Sarah. Toen Sarah overleed, stopte de functie van dat verbond. En, het ging, en dan zie je de zaak afwikkelen en dan gaat het snel over tot Isaac en Rebecca. Enzovoort, enzovoort. Eén van de punten om te wachten op, want als de vernieuwing van het verbond geïnstalleerd zou zijn, dan zitten we in een compleet andere situatie. Nou, Yeshua, ja, is daar. Maar nu wordt bereid wat? Zijn bruid. En waar moet die bruid vandaan komen? Uit hem. Zoals bij Adam, de zij geopend, laat het zomaar, en de vrouw daaruit gehaald werd. Is bij de tweede Adam ook zijn zij geopend. Ja, en ik wil er nog een keer over praten, over bloed en over water. Dat wat Yoganan uiteindelijk ook zegt, een getuigenis daarvan. Datzelfde aspect. Er, er is niet iets nieuws in. Dus wij wachten... ...dat die bruid ...die wordt klaargemaakt. Of niet? Dus in een verlovingsaffaire... ...in het... ...in het jodendom... Ja, ...en natuurlijk vanuit vroegere tijden... ...was het zo... ...dat men een overeenkomst maakte tussen... ...twee partijen... Ja, om een huwelijk. En dat huwelijk, ja, daar werd uiteindelijk bepaald. Als de bruid ja had, had gezegd, ja, zij dronk, dan ging de vader van de bruidegom en de bruidegom vertrokken. En wat ging die bruidegom dan doen? Die ging een huis maken. Ja, maken. Ja. Wanneer komt hij terug? Als, dat, als de vader toestaat dus vader controleert het huis en wat moet die bruid dan zijn zonder vlek zonder rimpel aan de basis is het hetzelfde als waar Rebecca opgekwalificeerd werd bereid tot goede werken en dienstbaarheid en als jij diverse mens, mensen wil laven vanuit een put, daar, ik weet niet of je wel eens gezien hebt, en je wil tien kamelen nog drinken, in het Midden-Oosten, temperaturen, alles erop en eraan, begrijp je? Dan ga je tot het uiterste, in een zaak die niet eens voor haar was weggelegd. Maar dat is wat zij deed. Dat is de kwalificatie van wie en wat wij dienen te zijn. En de afleidingsmanoeuvres over allerlei... Ik wil met iedereen overal over praten. I don't care. Maar het is exact wat Jeule zegt. Je moet heel goed weten met wie je dat doet. Want in merendeel heeft het geen enkele zin, zegt hij, en adviseer ik je om het niet te doen. Amen. Maar de bediening der verzoening, die alle verhoudingen weergeven, die hij met een hoofdletter ons gegeven heeft. In die verborgenheden te komen, op dat zichtbaar wordt, in ons wat zichtbaar dient te worden. Een andere dimensie. En in de vernietiging van ons ego is dat het pad wat we wandelen. Het ego dient vernietigd te worden, niet de persoonlijkheid. In deze verhouding dienen de ego's vernietigd te worden. Anders worden twee Nooit één. Eén waarin? In de liefde. In dit beeld. In het één worden in het vlees. Ben ik in haar en zij is in? in mij. Als de vervolmaking komt in het geestelijke aspect van diezelfde eenheid die wij seksueel dus in het vlees bevatten. Als die twee bij elkaar komen, als de exact za staat. Ja, dat het, wij zijn gezaaid. Prachtig in de Korintherbrief staat dat echt onwaarschijnlijk beschreven. En dienen overkleed te worden met wat? Met dat hemelse. Maar als de graankorrel niet in de grond valt en... Sterft. Iets waar wij in het natuurlijk alles gaat erin tegen. Maar ik vind een van de meest powerful dingen die daar staan, is dat er staat dat het leven de dood heeft verzwolgen. Dat bevatten wij niet, wij bevatten het andersom. Als we iemand zien die doodgaat, ja, zien we dat aspect dat de dood het leven heeft verzwolgen. Oh lieve mensen, dat is wat, wat, wat ik hoop en bid. Dat we in de parasha van vandaag gaan zien de verhoudingen die hij weergeeft. Waarin hij aangeeft dat hij begint bij het minste en bij het zwakste. God is in ieder geval een gentleman. Hij die alles is, zegt zichzelf niet op de eerste plaats. Amen.